De reiger. De reiger stond aan de oever van de rivier. Hij was een langbenige, elegante heer die verwaand de wereld inkeek. De reiger was op zoek naar eten. Gespannen duurde hij in het water. Plotseling zag hij een school karpers voorbij schieten. De reiger klepperde opgewonden met zijn lange snavel... want de vissen zagen er lekker uit. Maar toen vermande hij zich en zei uit de oogte... Geen onzin... Een heer als ik hoeft zijn maal niet te doen met een paar doodgewone karters. Nee, ik wil iets beters verschalken. Bovendien is het zo dat hoe langer men met eten wacht... des te meer honger men krijgt. De reiger liep verder langs de rivier. Onderweg kwam hij een andere reiger tegen. Ze groeten elkaar beleefd en praatten wat over koetjes en kalfjes. Hoe vond u het bal bij juffrouw Oejevaar? vroeg de reiger... Oh, heel vervelend, antwoordde de ander. En het eten stelde ook niet veel voor. Geef mij maar een vette snoek. Kijk, daar gaat er net een. En met een snelle beweging van zijn snavel, viste hij de snoek uit het water. Ik geloof dat mijn ogen slecht worden, zei de reiger. Ik zag de snoek niet eens. En hij wachtte tot de ander hem zou uitnodigen om de vis met hem te delen. Maar nee, de reiger had zijn snavel al gulzig in de vis gezet. Wel, ik wens u een smakelijke maaltijd, zei de reiger en nam met een korte groet afscheid. Maar in werkelijkheid dacht hij, ik denk niet dat deze reiger van adel is. Wie eet er nu snoek? Ik had hem moeten vragen of zijn naam eigenlijk wel met een hoofdletter wordt geschreven voordat ik een gesprek met hem begon. Ik hoop maar dat ik hem nooit meer zal tegenkomen. Zo, nu ga ik op zoek naar een paling of een zalm want dat is eten voor een heer. Maar in de rivier woonden lang geen palingen en zalmen meer. De mensen uit de stad hadden zoveel rommel in het water gegooid... dat de zalmen en palingen maar verhuisd waren. In een rivier die zo stonk, hadden ze niet langer willen wonen. De reiger wachtte en wachtte, maar er zwom niets van zijn galing voorbij... Toen het avond werd, besloot hij zijn trotse houding voor een keer te laten varen. Hij zou zijn honger wel stillen met een vis van een minder edel soort. Maar de meeste vissen waren zo moe geworden van de hele dag zwemmen... dat ze al lang hun geheime schuilplaatsen hadden opgezocht in het diepe donkere gedeelte van de rivier. Alleen de baarsen leken onvermoeibaar te zijn... Daarom hadden ze al lang gemerkt dat de reiger hen eerst niet goed genoeg had gevonden. Ze hadden ook begrepen dat zijn honger steeds groter werd... en dat hij zeker een poging zou doen om een van hen te vangen. En omdat bazen nu eenmaal echte waaghalzen zijn... besloten ze de trotse reiger uit te dagen en hem een lesje te leren. Ze zwommen vlak langs hem met hun koppen boven water... Maar iedere keer als de reiger hen net wilde grijpen, doken ze proestend van het lachen onder water. Maar nog wilde de reiger niet toegeven dat het hem gewoon niet lukte om een vis te vangen. Trots stak hij zijn snavel in de lucht en draaide zich op zijn lange steltpoten hooghartig om. Die avond moest de verwaande reiger zijn maaltje doen met een nietige slak.